Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Hongkong loopt de spanning rond de Polytechnic University op. Vanochtend leverden activisten een felle slag met de politie. Een agent kreeg daarbij een pijl in zijn been. Er wordt rekening mee gehouden dat de politie ieder moment kan overgaan... tot ontruiming van de campus die er inmiddels uitziet als een vesting. De universiteit is een strategische plek voor de demonstranten. Het ligt midden in de stad en biedt onder meer doorgang naar de haven van Hongkong. De Chinese regering onderdrukt op systematische wijze Oeigoeren in de autonome regio Xinjiang, blijkt uit interne overheidsdocumenten die door een Chinese functionaris zijn gelekt naar de New York Times. Na een terreuraanslag van Oeigoerse militanten in 2014 zou president Xi hebben gezegd dat er geen genade getoond mocht worden. De elf demonstranten die gisteren in Apeldoorn werden opgepakt... bij de landelijke intocht van Sinterklaas, zijn weer vrij. Ze weigerden naar een toegewezen demonstratievak te gaan. De intocht zelf verliep rustig. Er kwamen 25.000 bezoekers op af. 1,7 miljoen mensen keken thuis op tv. Ook vandaag zijn er in het hele land nog intochten. De Sint komt onder meer aan in Utrecht, Amsterdam, Tilburg en Den Bosch. In de laatste stad is een protest aangekondigd van Den Bosch Kan Het. Dat is een groep verbonden aan kick-out Zwarte Piet... Er worden ook tegendemonstranten verwacht... onder wie supporters van FC Den Bosch. De Iraanse geestelijk leider Ghamenei heeft hard uitgehaald... naar de mensen die gisteren de straat op gingen uit woede over de verhoging van de brandstofprijzen. Ghamenei noemt hen tuig dat geïnspireerd is door vijanden van Iran. Hij hintte ook op een harde optreden van de ordentroepen... als de protesten aanhouden. De Britse fotograaf Terry O'Neill is overleden. Dat heeft zijn agentschap Iconic Images bekendgemaakt. O'Neill werd bekend door zijn foto's van onder meer... de Beatles, Rolling Stones en Elvis Presley. Terry O'Neill was 81 jaar. Het weer, eerst nog geregeld zon... maar vanmiddag raakt het bewolkt en vanavond gaat het regenen. Het wordt een graad of 7. Ook morgen veel regen bij 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 dan kan dat partij en maar die Mama zegt dat er man en oude zij, ze slijmer is. En dan roept zij uit, dan kind de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de dild, bevrijd is hier haar vlaaier, oh Maar potselen roept ze gil, de zee zit in mijn oog.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 En uh, voornamelijk daar waar de Duitsers niet kwamen. Nou, er waren plekken in de Jordaan, er waren plekken in de, in de Hoerenbuurten, plekken in Eimuiden bij de vissers. Nou, daar, uh, daar kwamen al die zinken uh, dubbeltjes uh, binnen. En mijn vader ging dan in de oorlog uh, weer uh, en repareren en uh, lichten, zoals dat heette. Laie lichter echt, hè. in dit geval. En uh, zo is hij uh, in de speelautomaten. Het is wel mooi nou weten mensen waar laie lichten van afkomt. Ja. Oh, wist je dat niet? Nee, dat komt van de speelautomaten. De laie lichten. Ja, nou, nou, dat zou ik niet zeggen, hoor. Ja. Ik, uh, ik denk dat het uh, ook uit de bankbeeld komt. Okay. Ja. ja, dus dat uh, zo is hij er uh, ingerold en uh, en uh, na de oorlog. Uh,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 Ja. Naast, vlak naast Hotel Victoria. Ja, een ja, ja, ja, het is natuurlijk voor jou ook lang geleden. Maar ja, als 65 jaar geleden. Eerste vestiging eh, met een automaathal was in Zandvoort. Toch? Ja, dat was toch in Zandvoort. De, de eerste hal. Um, waar was dat? Uh, dat was in uh, Hotel Café Zomerlust van de familie Waterdrinker. Nee. Ja, ja, ja zeker. Die Hoe kom je dan in Zandvoort?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 Wij konden alles repareren, al die machines met laswerk. Daar, daar gingen we hier naar de beroemde uh, Lasser uh, uh, smederij hier achter. Verstegen, Dorsmon, uh, uh, ja. Gansner, Loos. Vloos. Loos. nee, hij zit nu in Noord, hè? dat ik daar niet op kan komen. Maar... Jacobs. Jacobs. Jacobs. Ah. Zes. <laughs> <laughs> ja, kent ze wel allemaal, hoor. doen we leeg Leo.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 Amberens ja, Hendrikade en een Nieuwe Dijk en dergelijke. Ja. Nou, de Nieuwe Dijk is. We waren de eerste in, in Amsterdam, eerste bedrijf. En. Uh, dat, uh, en hebben we tien jaar hebben we daar alleen. Ge... Deze nooit moeilijk met vergunningen, uh, Leo. Ja, ja, ja, dat was uh, heel lastig. Want het is wel zondig wat je doet. Ja, ja je maar goed. Mijn vader kwam, uh, heb ik begrepen, dus. Uh,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 Ja, ja, ja, ja, we zijn ook een heel uh, goed en bekend uh, bedrijf in Nederland. En ja, in Zandvoort minder bekend dat we in Amsterdam bedrijf. maar eerlijk gezegd en uh, gezwegen, dat is moeilijk voor zo'n microfoon, hebben we daar in Amsterdam het geld verdiend. Ja. Daar, uh, dus, daar komen we op. zo meteen op terug. We gaan weer even naar de muziek. Ik ben een gokker, mijn naam is Heijn.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 Geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren als je het maar blijft proberen. Bingo! Bingo! Alweer diezelfde vent. Wanneer ben ik nou eens wat? Ik ben nu haast niet meer te houden. Straks raakt die vent zijn bek verbouwen. Eerst nog winter.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 Ik ben ik mee bezig met die bingo! Ik doe er nooit mee! Ik ga naar huis We het met je bingo! Goeie wow. Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè? Jan, we zitten wel in de bingo-kine speelovermaat, ja, hè? Ja, Cor, die heeft het weer geweldig uit elkaar gehaald. Al die liedjes, prachtig. Er komen er nog een paar, hoor. <laughs> Dit was dus André van Duin, hè? Ja. Ja, met bingo, ringo. Genieten, genieten. Ja. En dames en heren luisteraars, als u vragen heeft uh, of Leo iets wil toefluisteren, uh, 023 57 303 En nu komt live in de uitzending. We praten in het uh, programma, dit programma ZZM Oud-Zandvoort, met uh, Leo Heino over drie generaties Heino spelautomaten. Uh, Leo, we waren gebleven na de oorlog. Uh,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 de komen dus. we nog op terug, Komt Leo. We op terug. Okay, ja. okay. Nou, okay. Goed, toen gingen we dus naar Slotermeer. Daar werd de nieuwbouw gepleegd en dan kregen we een hele grote woning. En uh, nou, in de Tasmassa is wel leuk, want dan keken we op Jongenel uh, Dat was een houthandel, dus een houthaven eigenlijk, en op het ei En uh, Jongenel heeft later Peter Keller uh, gekocht. Ja, ja. Hè? ja. Dus, uh,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 Nou ja ja en dan had hij uh, tegen Ari, de, onze oude voor de boer weet hij wel daar hangen hij nou, had gezegd, nou ik heb een beetje opruimen. Ik ben jij geïnteresseerd in die koper? Maar die dacht alleen dat mijn vader in het groot dacht. Maar dat is zo'n hoopje koper. Hij zei, moet je dit even opruimen? Hij heeft alles gesjouwd, de hele kelder bijna leeg. En lag er zo heel klein. hoopje koper. Dus, uh, maar het zijn jaren vrienden zijn geweest hoor. Maar hij had hem wel tuk, ja. Voor de, op de hefzucht, dat, dat was leuk in die tijd. Ja. Ja, uh. Maar ik herinner de vader ook nog van, uh, van Arie koper. En uh, als jongetje, want dan ging je daarheen en die staat daar... Aakenslot. vlak. Ja, ja. ja, ja, ja. Die gingen, he, ja, Aakensloot. Nee, hij heet geen Aakensloot ja, heet toch? Die vodderboer heette toch Aakensloot? Uh, nou ja. Die Schelpenplein. Ja, ja, Schelpenplein. Ja. Daar ging we met een, een pakje, een pakje, met pakje met oude de, kranten papier, naartoe. Ja. En dan zeiden we, we oude kranten, is dat wat voor uur? En dan schudden die, nee. Nou gingen we helemaal teleurgesteld, uh, gingen we weg.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 En, maar ik heb toevallig nog wel... Uh, uh, uh, dat, uh, hoe heet het, de Witte de Zwaan de ja. heette dat ook geloof ik, ja. ja had die daar had hij grote zaal ook achter en toen uh, ja, werden we een beetje weggefrommeld. Dat vonden we niet leuk. Maar we hebben we geloof ik ook één of twee jaar gezeten. Toen zijn we verhuisd, uh, van Café Oomstee hebben we dat uh, overgenomen. En toen zaten we dus aan de Kerkstraat.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 Maar hij was ons wel nodig, dus, uh, want hij had daar geen verstand van. Of, uh, van de automaten? Of dus dat heeft hij aan ons uh, verpacht. En uh, dat uh, heb ik een aantal jaren gepacht van hem. En uh, elk jaar moest je in die tijd de vergunning aanvragen. En in de loop der tijd heb ik steeds bij de vergunning aanvraag... Uh, uh, uh, de Amsterdamse Automatencentrale, zo heten we dat in de tijd. Heb ik steeds de Amsterdamse Automatencentrale. En opeens, door een fout of uh, geen fout...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 En geschikt gemaakt voor uh, dit uh, uh, het verhaal. Maar voor die tijd hebben we nog een jaar met een paar rare automaten gestaan. Dan kon je op cowboys schieten. En dan uh, kon je, als je dan schoot, dan, uh, ja, was een filmbeeld hoor. Oh. En dat, was, dat liep synchroon als je dan op die cowboys schat. Als je schoot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 ze hadden we ook een apparaat, kon je met een shooterbeer de beer, heet dat. Dan moest, Als je daar raakschoot schoot ging de, die beer omhoog en draaide hij om en dan liep Pluto erachter of zo. Nou, dat stond dan in de kerkstraat en dan kwamen de mensen met hun vriendinnetje en dan dus schoten ze. En als het misging, nou dan, uh, dan gingen ze af. Maar dat was instelbaar. Nou, op den op, op deur, als je tegen het plafond, die beer ging omhoog... En die mannen, allemaal heel trots kijken naar een vriendinnetje. En die vond het geweldig. Maar ja, inderdaad, als schootje. nee, weet ik wel, dat ding ging wel omhoog. Boe, zei hij dan. dan. Nou, dan gooide hij nog een keer kwartje erin. Ja, maar we waren bij Brenningmeijen. Bij dat, ja. uh, dat huis. Brokmeijen. Brokmeijen, sorry. En uh, in de tijd uh, zou ik gaan bouwen. En uh, Gert Tone en, uh, en zijn uh, lief zouden daar gaan wonen. Uit, vanuit Schalkwijk kwamen ze in Zandvoort wonen. Nou, ik had een mooie plek boven, boven die, dat nieuwe bedrijf. Nou, hun alles schoonmaken, schuren, schilderen. En, uh, maar toen bleek dus dat. Uh, Gies Sterrenburg heeft dat in de tijd gebouwd. Die zei, uh, de architect. Uh, de architect, gisteren. ja, die heeft dat ontworpen. Hij zei: uh, Ja, het is toch beter als je het uh, toch plat gooit. En, uh, en helemaal opnieuw gaat bouwen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Maar intussen stond Gert.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 Oh, en dat was ook een uh, beroemde investering. Uh, van... Maar daar blijft het niet alleen bij. Want je bent een beetje uh, actief jongetje. Je bent landelijk uh, zeer betrokken bij alle speelautomaten. De brancheorganisatie waar je voorzitter van bent. Of bent geweest. Uh, je hebt bij het minister, ministerie van Economische Zaken... heb je erg veel zaken moeten doen en regelen. Je bent landelijk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 was dit voor muziek? Dit uh, was uh, de Hoe met Pimble Wizard uit de rockopenaar uh, Tommy. Oké, okay, oké. Okay. Goed uitgezocht. Lieve mensen, de luisteraars, we zijn uh, in het programma ZFM Oud voor live en we praten met Leo Heino en we komen alweer aan het laatste blokje voor één uur is het afgelopen en het is zo jammer, want ik heb vervelende vol met vragen. Maar Leo is zo'n fantastische uh, spreker dat ik kan al die vragen wel weggooien.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 En je stond zo geamuseerd te kijken van jongens, zo is het bedoeld, zo moet het zijn. Dat viel me op. Nou, dankjewel. Dat, uh, dat klopt ook wel hoor. Het is ook een, uh, en uh, zo is het ook neergezet. Hè? Dus een, uh, een, uh, een, niet alleen automaat en een echte gokhol, maar uh, zoals de regering doet. Hè? Dus uh, de, de, de casino's. We mogen geen entertainment bijna brengen of geen theater. Hè? Dus dat zou een mooie combinatie zijn in z'n antwoord. Theater met... Uh, want dat kunnen ze dan betalen. Ja, nu niet meer hoor. Het is uh, afgelopen. en We hebben een kansspelbelasting gekregen. Holland treft Holland Casino en uh, onze branche. Dat je uh, bijna... Uh, dat het heel moeilijk is je hoog boven water laten. Dat is de erfenis naar Bas uh, uh, toe.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 Maar daartussen zitten gewoon die bonbons natuurlijk. Nou en tevens heb ik daar dus vormen van amusement bijgebracht. Zoals een bioscooptheater. dat beide functies is te gebruiken. En, uh, en dan een verkoop. En, uh, en voor, een, voor de kinderen dus een family land. Nou dat is gebeurd. Daar heb ik een hele fijne architecte.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 kon je heerlijk mee dromen. En dan moet je wel weer terug naar de realiteit. Maar een deel van die dromen herkende je. En als je iets andere idee hebt. Dan deed hij een kras door de dingen. En zei: Ja, nou, maken we het anders. Nou, zo creatief was die man. Die is ook als eerste ook begonnen om de middenboulevard hierop te knappen. Maar die is weggehoond. En intussen maakt hij wereldwijd vuuroren. Dus een gemiste kans. Helaas. En, uh, en uh, nou. Toen is het gebouwd en dat was ook uh, heel bijzonder in de branche. En dat is met veel uh, feestelijk vertoon is dat ook uh, geopend. Heb je op dat moment nog even gedacht aan je vader uh, van... Uh, ja, hij is hier begonnen op deze plek? Ja, vlak uh, nadat we in de Haltestraat bij Casino Reaal dus uh, gezeten hebben. Dus, het uh, was hier net een, uh, net een paar jaar overleden, dus dat, uh, dat lukt wel. ja, daar denk ik nog wel aan dat hij... Uh, ja, want ik kwam uit een heerlijk gezin, dus, uh, dus ik heb goede jeugd gehad, fantastisch goede herinneringen. Kijk, nu dus, eens naar uh, de toekomst Leo. Uh, Bas, je zoon die heeft de leiding overgenomen, ja. uh, jij loopt af en toe nog wel eens even rond, je kijkt, je geeft uh -huh. adviezen, gevraagd ja. of ongevraagd, uh -huh. hoe reageert hij erop?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 Uh, de derde generatie hoort eigenlijk het kapitaal te ver, ver, verkwanselen. Hè? Dus, dus, dat uh, dat, uh, zo werkt dat in... Uh, ken je die koningsdrama's niet? Nee, nee. Uh, het altijd Bij de derde generatie nee, gaat, het altijd, gaat het altijd mis. <laughs> ja, koningen. Die, die, die, die kind, zijn kinderen die, die het geld opmaken of het, uh, het rijk verdeeld uh, maken. Maar in dit geval gaat dat niet opnemen. Nee, met uh, die... Uh, Moest zijn rotwerk om het bij elkaar te houden. Dus uh, de geld. dat geld Was ook voor jouw pensioen van, van belang? Uh, nee. Ten dele, ten oh. delen, dele. Ja, ik heb hier en daar. Ik heb mijn eigen pensioenfonds uh, oh. kunnen opbouwen. En dat uh, was. Uh, toen vertrouwde ik dat al niet. Ik dacht, ja, al die, die mooie kantoren die overheadkosten, kosten. Ik denk, nou als je gewoon spaart en uh, in stenen stopt. Ja.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 hoe die daar voetbalde met zijn twee broertjes. Ik moet je voorstellen, drie lange enden van over de twee meter. En uh, die uh, bespeelde Zandvoort Meeuwen... en waren het boegbeeld van Zandvoort Meeuwen. Tot volgende week. Wij wensen u een heel fijn weekend toe. Wees voorzichtig met Sinterklaas. Mm -hmm. Maar geniet er wel van. Ja, Sinterklaas. Dankjewel, Leo, voor je komst. Dankjewel, Dankjewel Jan Kol, voor de techniek.